Dan het weer. In het noorden kans op een enkele bui. elders droog en minimaal rond 15 graden. Overdag in het hele land buien met vooral in het oosten kans op onweer en hagel. Middagtemperatuur tussen 16 graden in Zeeland en 23 in het binnenland. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. De A9 Amstelveen richting Alkmaar is tussen knooppunt Velsen en knooppunt Beverwijk dicht... En dat geldt ook de andere richting op, Alkmaar richting Amstelveen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velsen. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1, nacht van het goede leven.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 Dit uh, lekkere nummer <laughs> is van uh, Dr. Bongo Brain hè? en staat op zijn uh, album Wil Helmus even komen? Ik zeg het nog maar eens even. Het is een alias van uh, Nico Christiaanse. mijn Haagse, nee, Scheveningse vriend. Goed, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Truck Tracers: Het platenhoekje van Jan Emaus. Oh. Goedemorgen. Um, nou, al uh, associërend uh, gaan we de komende 20 minuten een wat rommelige, onoverzichtelijke reis maken langs uh, verschillende liedjes. Er zit wat bagger tussen vanochtend, maar ook mooie dingen. Uh, om te beginnen Cupid's Inspiration met uh, Yesterday Has Gone. Dat vind ik dan wel uh, een mooie titel. De tekst is best in orde. komt uit 1968 en het nummer is zwaar overgeproduceerd. Die, die producer die moet dat uh, nummer in een vlaag van overspannenheid in elkaar gesleuteld hebben. Uh, want dit was het resultaat. Baby, let the good times roll Time is wasting and will soon be old Just give in to what you feel inside Give your life a chance to open wide Waarom heb ik dit laten horen? Um, eigenlijk alleen maar vanwege de bassist. Die is iedereen natuurlijk vreselijk opgevallen, de bassist in Cupid's Inspiration in 1968. Dat was een Gordon Haskell. Gordon hield helemaal niet van dit soort muziek. Gordon hield van een beetje country muziek en hij was ook een enorme fan van uh, Ray Charles. Des te idioter is het dat hij na Cupid's inspirations, uh, Inspiration... plotseling opduikt in King Crimson. Dat is een heel erg pro progressief en ingewikkeld speeltje van uh, Robert Fripp. En er zitten ook mensen in als Greg Lake. Die uh, verleent uh, medewerking aan de plaat In the Wake of Poseidon met uh, zang. Nou, dat is muziek waar die Gordon Haskell helemaal niks mee heeft. Maar hij doet er wel aan mee... Althans, hij doet wel mee aan de plaatopname... maar op het moment dat er live opgetreden moet worden... dan gaat hij lekker zijn eigen muziek maken in hele andere tentjes... en ook voor een heel ander publiek. Goed, Gordon Haskell te horen in Cat Food van King Crimson. She's the same En uh, zo houdt het echt op, geheel uh, in de traditie van Robert Fripp en uh, zijn band uh, King Crimson. Catfood was dat. Um, ik liet uh, dat nummer horen omdat Gordon Haskell erin speelde en die zat ooit in Cupid's Inspiration. En over uh, het nummer waar ik uh, mee begon, uh, heb ik gezegd: ja, dat was wel erg overgeproduceerd. Nou, dat geldt ook voor een uh, hele andere band. Uh, die werd geproduceerd door een meneer Fuller eind jaren 60. En dat was uh, Gary Packett met de Union Gap. Wat een naam. Wat wilde nu het geval? Ook die Gary Packett, de zanger van uh, deze band... had een pesthekel aan de muziek waar die en dat is dan weer zo triest... zo enorm veel succes mee had. En dat kwam allemaal door die meneer Fuller... die uh, de zaak uh, uh, ja, helemaal dichtspijkerde met blazers en... Uh, 40 koppige orkesten en dat soort zaken. En, uh, nou, die Gary Puckett, die vond er helemaal geen bal aan. Maar ja, hij deed het wel. En het is een beetje triest met die Gary gelopen. Dat uh, zal ik straks vertellen. Na Lady Willpower. Om even in de productionele stemming te komen. you want to see me but you're afraid of what I might have on my mind One thing you Ja, nou, uh, zo is het alweer genoeg, vind ik. <laughs> Dat was uh, Gary Packett met een liedje waar hij dus een pesthekel aan had. Lady Willpower. En uh, die meneer Fuller, de producent van de Union Gap... die had nog veel meer van dit soort liedjes op stapel staan. Uh, en bleef maar grote orkesten inhuren. En die Puckett die kreeg er hoe langer hoe meer een hekel aan. En op een gegeven moment uh, nam hij de grote stap. En hij verliet de band... En zei tegen me de feller, je zoekt dat maar uit. Met je zooi, ik ga het allemaal zelf doen. Dat leidde tot helemaal niks. Want Gary Puckett bleek solo helemaal geen succes uh, te hebben. Verdween een beetje in de vergetelheid. Maar dook in, uh, nou, ik geloof 2010 zo'n beetje weer op. In zo'n uh, ja, rondreizend Golden Oldie circus. En wat zingt hij? Ja, precies. Hij zingt uh, al die liedjes waar hij destijds... Uh, geen goed woord voorover had. Daartoe is hij op zijn oude dag veroordeeld. vind ik toch wel triest. Hij doet dat samen met uh, de, de overgebleven leden van een andere band... uit de eind, het einde van de jaren 60, begin jaren 70, The Association. En dat was nou weer wel een leuk bandje. We hebben eigenlijk helemaal niks bijzonders gemaakt. Het was, was zo'n zo bandje van het vrolijke, ongecompliceerde Sunshine-liedje... Uh, maar dat deden ze wel heel bekwaam. Hun grootste hit, denk ik, was Windy. Die laten ze dus uh, lekker niet horen. Maar wel hun allereerste. Uh, Lang comes Mary. the blood genoeg uh, lichtgewicht uh, muziek hele ochtend, laten we afronden met uh, de man die al eerder vannacht te horen is geweest Bob Dylan wat ik zo uh, uh, grappig vind van uh, Dylan is dat hij altijd overal compleet lak aan heeft gehad daarom laat ik The ballad of a Thin Man horen een tekst waar geen einde aan komt het gaat maar door kan alleen Dylan tot volgende week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 Jan, dat was weer een hele mooie verzameling. Leuk om catfood weer te horen. Ken ik helemaal uit mijn hoofd? Catfood, catfood, catfood. En dan die Bob Dylan. Nou, fijn dat ik nu ook weet dat van wie die heeft leren zingen. Hè? En dat is Rex. Onze eigen Rex. Goed, en dan nu boeken. Drie uh, plaatjesboeken, strips of graphic novels. Kies je zelf maar uit. Ten eerste. Als een boek de titel heeft De Ideale Man... Dan is het, en het is geen zelfhulpboek. Nou, dan zou ik er maar vanuit gaan dat je de ideale man in dat boek niet zal vinden. Eerder het tegendeel. En dat is natuurlijk ook het geval in deze versie van een ideale man. Het is namelijk de graphic novel van Daniel Kloos. Misschien wel een van de beste tekenaars op dit moment. Zeker als het gaat om het tegenovergestelde van de ideale man neer te zetten. De ondertitel is een liefdesverhaal. En daar zal ook wel een addertje onder het gras zitten. Bingo. En toch een licht romantisch hoopvol einde. Maar onderweg heb je, je dan uh, mogen amuseren en grimlachen... over de date van Marshall. En over al zijn hersenspinsels en zijn bijna fatale woorden en acties. Nou, Tekener Close uh, doet dit allemaal met uh, klare lijntekeningen. Heel veel zeggende details. En met de juiste in- en uitzoom van tijd tot tijd. Alsof het eigenlijk al een storyboard is... Nou, zijn verhaal Ghost World, dat werd tien jaar geleden al verfilmd... met Steve Buscemi als loser en een jonge Scarlett Johansson. Nou ja, net als die verfilming voelen de karakters uit de ideale man... toch aan als, ja, als echte mensen. Want hun gehannes met het leven, dat is gewoon heel herkenbaar en invoelbaar. Het formaat van het boek dat is ook nog wel even grappig. Dat is een liggend A4, maar dan smaller, met een harde kaf. Nou, ja, dat nodigt dus uit om het op een salon of op een koffietafel neer te leggen. En dan laat je de mensen verrassen met een verhaal dat toch iets dieper gaat dan die tafel. Nou, de ideale man van Daniel Klaus is uitgegeven bij Oog en Blik. En ja, en dan moet ik natuurlijk nu echt Bart Peter straaien. <middels>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 Moet je maar denken dat een vorm van postmoderne kunst, ja inderdaad. Er zijn bewijzen van dat hij bestaat, de ideale man. Vraag mijn dossier, neem de nood zijn hersenscan, want hij staat hier, de ideale man.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 De ideale man. Vraag mijn dochter, zul je de desnoods in hersens Want hij staat hier, de ideale man.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 Als iedereen. Boek nummer 2. Als je vader nou helemaal gek is van de grote Russische schrijvers... Hè, en je grote broers lezen om pa te plezieren, Dostoevsky... Nou dan doe je toch gewoon mee? En ik zie mezelf echt nog zitten met mijn twee oudere broers... op een schommelbankje, voor ons vakantiehuisje ergens in, in Zuid-Spanje. Almunjekar heet het daar, geloof ik. De een las de idioot, de ander de geboelers Karamazov. En ik las Schuld en Boete, uit 1866. De titel die jarenlang eigenlijk verkeerd vertaald was... en later verbeterd werd naar misdaad en straf... En dat is toch net even iets anders. Enfin, het hoofdpersonage uit de Misdaad en Straf dat is Raskolnikov... die de oude woekeraarster vermoordt. Eigenlijk om te voelen hoe dat voelt. Of hij een grens kan overschrijden zonder vroeging of straf. Die Raskolnikov die is dus eigenlijk al een bekende van mij sinds mijn dertiende. Nou, niet dat ik toen de diepte van het verhaal helemaal binnenkreeg hoor. Hoewel mijn paardje het behoorlijk goed kon uitleggen. En nu vind ik dus die Raskolnikov terug in een graphic novel. Getekend door Alain Korcos. En geschreven, althans de tekst is natuurlijk van Dostoevsky. Maar hij is bewerkt door David Zane Majrovic. Nou, geen idee hoe je het daar verder uitspreekt hoor, maar goed. Nou, Ze hebben het verhaal enigszins gemoderniseerd en naar deze tijd getrokken. Dus uh, bedelaars zijn nu junks. en Op de tv zie je Poetin en er hangen affiches hè, zoals van de film Scream... en ook dat beroemde schilderij van München, de Schreeuw. En er is ook nog een icoon uit, ico uit mijn eigen jeugd... God Save the Queen van de Sex Pistols. Wat hebben ze gedaan om aan te geven hoe tijdloos het verhaal is... Nou, ik begrijp dat alles hier heel somber is. Natuurlijk in zwart-wit, veel, uh, veel zwart vooral. Hoeken getekend, nare koppen, veel stoppelbaardjes. Maar het geheel blijft, uh, ja, ik vind het toch een erg bleke afspiegeling van het boek. Dat is zo vol en zo complex. Dat heeft natuurlijk zoveel neventhema's en figuren. Ja, die verdienen veel meer karaktertekening en, en vooral meer tekst. Ja, dat gaat gewoon niet in zo'n strip, sorry hoor. Maar ja, als je het origineel nou nog niet kent... en het ja, dan is het misschien toch wel een redelijk verhaal over de zelfkant. En het morele failliet van het uh, hedendaagse Rusland, zoiets. De uitgave is van uh, Atlas. Vind ik uh, toch een heleboel liedjes van, uh, over Raskolnikov op Spotify? talks out loud You never recognize him van Michael Cook van het album The Sun Shines at Midnight. Daar geloof ik niks van. Tot slot nummer drie. Uh, de I.R. Owen Colfer die begon in 2001 aan zijn serie Jeugdboeken over Artemis Fowl. Dat nou, het is hetzelfde jaar dat Jane Rowling aan haar uh, Harry Potter-serie begon. Nou, Colfert ergert zich dood aan vergelijkingen tussen die twee, maar ja, het is gewoon logisch dat je dat doet. En Harry Potter wint vooralsnog natuurlijk, anders had de hele wereld wel van Artemis Fowl gehoord. En dat is volgens mij niet het geval. Maar wat die is, kan nog komen. Ik las het eerste deel van de reeks, die volgend jaar afgesloten zal worden met deel 8. Dus eentje meer dan die Harry Potter-reeks. Nou, die Artemis Fall, dat is een hoogbegaafd wonderkind dat zijn capaciteiten gebruikt om een supercrimineel te worden. Een antiheld dus. Nou, die politieke incorrectheid eh, maakte dat ik die boeken wel wilde lezen. Een slecht hoofdpersoon in een kinderboek. Nou, de pa van Artemis, dat was een topcrimineel, maar ja, die is hoogstwaarschijnlijk gedood ergens in Rusland. En daardoor is de ma van Artemis in diep. Depressie. En omdat Artemis niet gelooft dat pa dood is en ook zijn moeder vrolijk wil zien, doet hij er alles aan om te bewijzen dat pa nog leeft. En daarom pleegt hij misdaden, omdat hij geld moet verdienen om allerlei expedities op touw te zetten op zoek naar zijn vader. En hij wordt bijgestaan door een enorme bodyguard. En die is gespecialiseerd in martial arts. En die heet Butler. Nou, het geld dat hij nodig heeft, dat steelt hij van... en nu komt de echte fantasy om de hoek kijken... van de elfen en de kobolds en de centaurs, et cetera, et cetera. En die leven in een parallelle wereld... op een hoger technisch niveau dan wij. En... En het leuke is natuurlijk dat ze natuurlijk helemaal niet snoezig zijn. Deze fantasiewezentjes, maar eh, een politiemachten, grote guns. Dat is allemaal buiten verwachting. Maar enfin, waarom er nog geen film van gemaakt is, is mij een raadsel. Ja, er was wel een discussie of het nou een animatiefilm zou moeten zijn. of er eentje met echte mensen. Nou, die Owen Colver wil natuurlijk graag echte mensen. Want er zijn al graphic novels van, getekend door Andrew Duncan. En die heb ik hier voor me liggen. En weet je, nou. Heel veel van die tekeningen die kloppen wel met hoe ik met een en ander uh, voorstelde toen ik het las. Dat vind ik wel opmerkelijk. Het is een uitgave van de boekerij. MUZIEK Springtime, summertime, fall. One thing that I want most of all. The seasons change, but my love stays the same. forever Good country girl, red hair, black hair, blonde hair, brown. You can tell a country girl from the one in town, and she says hello when you walk in the door. She's good. good country girl. In the summertime when the weather's fine, the country girls are picking peaches. Doing the best in a flower dress. Why the city girl soak up sun on the beach? You don't need fortune, and you don't need fame. A country girl, love you just the same. You don't need money to get some honey from a good country girl. Poki LeFarge. Ik moet hem een beetje knijpen. Hij is op Tornado Nederland. 10 juni in Paradiso. We gaan nog even een filmpje pakken. Jesus. Hey, John. Hey. Ah. I took je advice. It was very good advice. Sean, Sean. Look, I can see that you think you know me, but I don't know who you are. My name is Captain Coulter Stevens. You're kind of freaking me out. Talk to me, Sean. Look, I don't know who Sean is, and I don't know who you are. Welcome back, Captain Stevens. Waar am I? You are in the source code. What is the source code? It's a computerprogram, Captain. Source code enables you to cross over into another man's identity in the last 8 minuten van zijn life. At 7:48 this morning, a bomb exploded on a train outside of Chicago, killing everyone on board. Ja, dat is. Uh, Dit klinkt een beetje raar. Dat is de trailer van een uh, prima film. Uh, source Code. En dat is weer uh, een film van regisseur Duncan Jones. Wel de zoon van David Bowie. En uh, het is hem weer gelukt om een film te maken... zonder veel technische hoogstandjes. Niet dat je dat... Tenminste, als je goed nakijkt, nadenkt, dan is dat niet zo. Ook al lijkt het wel. Uh, het is een film die overtuigt door het werk dat je zelf in je hoofd moet doen. Kortom, het is de gewoon de verbeelding aan de macht. Twee jaar geleden was dat uh, met Moon hem ook al zo goed gelukt... en nu is dat source code naar een scenario van Ben Ripley... Uh, en in Source Code volg je uh, Colter Stevens, gespeeld door Jack Gillenhaal. Dit is een uh, militair die gestationeerd is in Afghanistan... maar op een morgen wakker wordt op een trein in het lichaam van een andere man. Nou, voor hij de kans krijgt te ontdekken wat er precies aan de hand is... ontploft die trein en bevindt hij zich plots in een vreemde capsule. Nou, langzamerhand komen we uh, samen met hem te weten waar hij deel van uitmaakt. Dat is namelijk een geheim militair programma genaamd Source Code. En dat via een, een soort van tijdreizen uh, gebruikt wordt om te achterhalen wie de dader van de aanslag is. Nou, want die vent is namelijk van plan om op die trein... Uh, goed, dat moet ik allemaal niet vertellen. Dat moet je maar gewoon gaan... Uh, zien onder enorme tijdsdruk herbeleeft hij Colton de laatste acht minuten op die trein en in zijn zoektocht naar de waarheid uh, achter die aanslag. Uh. Ja, je mag eigenlijk niet vertellen wat het. Nee, ik vind je moet gewoon gaan kijken. Het is super spannend en intrigerend. Denk maar aan uh, Groundhog Day, maar dan veel complexer, of denk aan Inception, maar dan iets sterker van plot. Ik las een recensie die het happy end een beetje betreurde, maar ik vond dat juist wel prettig. En er is al genoeg ellende in de wereld. Laten we maar een beetje dromen af en toe. Nou, source wordt een kraker. Weet ik zeker. Echt een film die je wilt zien. Kent u Edwin Jongendijk? Heel Noordoost-Nederland in ieder geval wel. En het is onze Groningse technicus Rolf Schreuder... die mij op deze zanger attent moest maken. Deze held die zelf niet uit Groningen komt... maar verliefd is op het Groningse dialect. En daar gelijk een heel album maar mee zingt. Regelrechte hit daar. Allemaal eigen nummers, behalve dan deze. Dat is muziek van Bob Dylan. He, daar heb je hem weer, die Bob Dylan. Is al de derde keer vannacht... De tekst is van Ernst Jans, maar dan weer bewerkt door Edwin Jongedijn. Huus, Jongedijk, sorry, Huus Woods. Als van door een een eindeloze weg waait. En vannacht een zee van mornen schieten zo weten. Als mijn naïe naloos vervoed was, Zolijn zo mij het wel lichte droomween. Heel een moeras mijn lijf op mij zou wachten, En ik weer zag het raadkommers zo, Zo als die noords meneer lacht. Alleen niet, zo ik dus, gezicht weer in het water. Onvremde stem, ga een woord spreekt van verdraaien. Ik ken ik meer de echo van een fout staan. En herinner me de klaak van mijn donnaai. All en alle mooras, mijn lijf op mij zo waak. En ik weer zag haar. I sing now as in the night, No all Zijn Jongendijk uit Groningen op zijn album als ik kaas zal kriegen. Maand van het spannende boek is begonnen. Het is oud nieuws, maar toch eventjes terug naar afgelopen dinsdag in zaal Max van de Melkweg. Willem Asman, voorzitter van het Genootschap van Nederlandstalige misdaadauteurs, rijkt samen met de winnaar van zowel de Schaduwprijs 2010 voor best het thrillerdebuut als de Gouden Strop 2010 en dat is dan de Vlaming Bram de Hoek, de schaduwprijs 2011 uit. Drie boeken waren genomineerd. Uiteindelijk selecteerde de jury op 19 april jongstleden drie kanshebbers... en wij noemen ze u in alfabetische volgorde van auteursnaam. We beginnen met Linda Jansma met Kaleidoscoop. Linda schrijft eigenlijk een zeer mooie, heldere taal... met sterke dialogen en realistische situaties. Dit op een achtergrond van de wereld van de misdaad. Als tweede genomineerd, Pieter Bart Korthuis met Penosa. Compact geschreven, ingekleurd en opgevuld met mensen met herkenbare emoties en beweegredenen. Die bijna iedereen zou kunnen hebben om te doen wat ze doen. En als derde genomineerde, Ingrid Onings met Nickname. Nickname is een vlotte kundige thriller in een mooie schrijfstijl. Ingrid geeft ook een heel goede timing en toont betrokkenheid bij haar pers personage. <coughs> En de winnaar is. Anders zie dat je een envelopje kan openmaken, ga ik een beetje klummelen met mijn papiertje. De winnaar is. Het is een boek waarin de hoofdpersoon zichzelf keihard tegenkomt in een keiharde wereld. Het is een verhaal dat stilistisch nergens inzakt. Met een goed gedoseerde spanning, een mooie perspectiefwissel, uitstekende dialogen en een doordachte verhaling die niet alleen duidelijk te volgen, maar ook invoelbaar is. Het boek boeit op elke bladzijde en is een absolute page-turner. Dames en heren, mag ik u vragen om een heel groot applaus te geven... voor de winnaar van de schaduwprijs 2011... GELUIDEN. Linda Jansma met Kaleidoscoop. <applaus> Aha, hoi hoi, die heb ik tenminste gelezen. En ook al geprezen vorige week, Linda Jansma met Kaleidoscoop. Maar dan nu de winnaar van de gouden strop... Dat boek waar mijn man niet doorheen kon komen en ik dus onder aan de stapel legde en dus uiteindelijk niet gelezen heb. Hier het juryrapport en de uitslag door Inge Ippenburg. En tot slot de blijde winnaar, die 10.000 euro en een wit klein beeldje rijker is. De handen van Kalman Teller, Gauke Andriessen. Eén van de eerste boeken die de jury dit jaar las. Zo'n honderd boeken later kon ze constateren dat het mysterie van Kalman Teller nog niets van zijn kracht had verloren.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 Er is met het mes op tafel gestreden en geargumenteerd. Bloed vloeide rijkelijk en niet onbelangrijk ook de drank. Maar over één ding waren we het eens: de winnaar van de Gouden Stroop 2011. Het is een boek dat ons dus alles stuk voor stuk geraakt heeft en niet meer loslidt. Een origineel boek waarbij de spanning aanwezig blijft, terwijl dat niet voor de hand ligt. Een echt. Spannend boek dat nog lang in je onderbewustzijn blijft naklinken. Eigenzinnig van onderwerp. De winnaar van de Gouden Strop 2011 is geworden Gauke Andriese. Ik hoop nou echt dat uh, meer mensen mijn boeken gaan lezen. Maar ik wil ook wel, uh, ik wil ook wel aangeven dat ik een soort voorgevoel had. Want ik ben nogal bijgelovig. En ik heb de laatste weken heel vaak de cijfers 111, 11 en 1 voorbij zien komen. Maar uh, wat me in de trein overkwam. Ik zat uh, op de weg hier naartoe in de trein. En naast me aan de andere kant van het gangpad zat een meisje een ansicht te schrijven. En ik verzeer het niet. In mijn boeken, eigenlijk ook alles wat ik schrijf, soms weer waar. Maar er zat een meisje in aanzicht te schrijven. En ze schreef, lieve, de naam kon ik niet lezen. Maar ze schreef, ze schreef je hebt het geflikt. Uitroepteken. Ja. Oké, okay, oké, okay. ik ga de handen van Kalman Teller, van Gauke Andries, zeker lezen. Maar ik ben nu even verslingerd aan Dossier 64. uit de serie Q van Jussi Adler Olsen. Want die kreeg maar liefst vijf sterren in de 32e VN-detectief en Trillergids. Laurens Nieuwe Meuk. Uh, sorry, muziek. Ja, hij is er niet hoor. Maar hij tipt mij nu wekelijks. Komt hij met een curieus solo-project van Eddie Vedder. Weet je wel, de zanger van Pearl Jam. Dat is nou helemaal niet mijn muziek. Ik vond overigens wel die soundtrack die Eddie Vedder maakte... voor de film Into the Wild erg geslaagd. Nou, wat heeft hij nu? Hij heeft een album vol ukulele-songs. Nou, vooral oude deuntjes, waar hij uh, nooit wat mee gedaan had. En dan ook nog eens een duetje met een, uh, met een oud Everly Brothers nummer. En een duet met Cat Power. Tja, is leuk bedacht. Maar blijft allemaal een beetje lullig kaal klinken. Nou, Lau vond het volgende nummer wel de moeite waard. En wat mij betreft kan het er ook mee door. More than you know. op een van de bankjes van het Javaplein of de Javastraat... en dan lenen we ons oor aan de stratofoon. Ik kom hieruit eigenlijk als een meneer X. Zonder geen enkele papieren en uh, eigenlijk zonder geen enkele bagage. Van het Iran ben ik gevlucht. en uh, Wat ik had toen meegenomen was gewoon een koffer met wat kleren... wat boeken en uh, noodzakelijke dingen. Dus mijn, mijn bagage was eigenlijk heel erg klein... Ik heb een aantal boeken meegenomen. Er waren gedichten van Shamlu en gedichten van Rumi. Ja, we, we, Iraniërs zijn uh, dichters. We hebben in de wieg, dan krijg je gedichten voorgelezen. En als je dood gaat dan krijg je ook weer gedichten voorgelezen. In Amsterdam, bij het controleren van het uh, paspoort, zagen ze gewoon dat het paspoort niet duigde. Maar wat, wat is een paspoort? paspoort geeft gewoon aan van dat je dan uh, bepaalde rechten hebt. Dat is het. En dat is wel heel handig. Je kan gewoon mee wegkomen. Dat is heel belangrijk. Je moet weg kunnen komen. Maar het maakt jou niet wie je bent. Mooi. Ik heb nu wel een uh, Nederlandse paspoort. Hij staat geboren op 00965. In principe kan ik niet bewijzen dat ik, uh, dat ik besta. Maar ik heb iets wat jij niet hebt. En, uh, uh, ik ben met gedichten opgegroeid, jij niet. Ik uh, heb ze ook op de bandjes en op cd'tjes. En, uh, soms lig ik gewoon daar in bed... en uh, val ik niet in de slaap. En dan uh, zat ik gewoon een gedicht op. En dan uh, val ik in de slaap. Prachtig. Het verhaal van uh, Virus Azaroos, uh, Gemaakt door Maartje Duin. De Stratofoon is... Uh, altijd te bezoeken... het komende half jaar in Amsterdam-Oost. Maar wekelijks... Uh, er zijn daar verse verhalen te horen. Ja Javastraat. Ja van Straat. Maar je kan ook naar www.straatofoon.nl. En uh, het wordt allemaal gemaakt door Maartje Duin en Katinka Beer. Volgende week weer een verhaal. Nou, uh, we zijn er bijna. Ik zou zeggen, vergeet onze website niet. www.adelinevanlier.nl uh, daar is bloedsweet en verhalen, Stop ik daarin. Uh, u kunt ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kan ook reageren op die website trouwens. En uh, zoek me op op Facebook, Adeline van Leer. Word vriend. Mijn duizendste vriend vind ik wel leuk deze week. Dat was Femke Flajolet. Hier hopelijk, hopelijk ook weer snel eens een keertje te gast. Samen met Simone Flajolet. Ach, ze kunnen zo mooi zingen. Was het weer? De dag van het goede leven zit weer op. De goede maandagmorgen is weer begonnen. Tot volgende week. Dan hebben we een collega van de KRO hier, de gast. Caroline Huber. Tot dan.